Ooit was ik in 2009 in Miami om half naakt in de videoclip van een rapper te spelen. Denk jij natuurlijk, uh, hoezo was je daar te rijden En waarom wilde je dan zo nodig half naakt in de videoclip van een rapper spelen? Nou, dat had alles te maken met het programma dat ik toen deed voor BNN. Try Before You Die. Want ik had gezegd op de redactie... Weet je, ik heb echt al zoveel rappers geïnterviewd in mijn leven. Met veel plezier overigens. Met ontzettend veel plezier. Ik zou wel eens aan de andere kant van de medaille willen staan. Ik zou wel eens willen meemaken wat die dames meemaken... die je zo uh, konschuddend halfnaakt in die videoclip ziet. Wat, wat gaat er door je heen? Wat moet je daarvoor kunnen? Wat beleef je als je dat meemaakt? En toen zeiden ze bij binnen: Nou, hartstikke goed. Ga er maar naartoe. En krijg maar een stoomcursus videofixen. Want zo noemen ze dat, een videofixen. En um, ik ging op les bij een ontzettend mooie dame... die mij dan ging uitleggen hoe ik de camera kon verleiden. Want dat was een heel belangrijk onderdeel... aan het zijn van een videomodel. Je moest... Kunnen flirten met de camera. En ik kreeg daar les in. Eén middag ging nog niet zo goed. Nog een middag, nog een middag. Ging allemaal niet zo goed. En ik kwam erachter, het is eigenlijk best moeilijk om te flirten met de camera. Het is best moeilijk om die camera zo uh, verleidelijk en spannend aan te kijken. En tegelijkertijd speels, maar ook onschuldig. Ik kwam erachter dat ik helemaal niet zo goed was in het flirten met die camera als videomodel. En toen dacht ik, nou weet je wat, dat maakt ook helemaal niet uit. Want dat hoef ik natuurlijk helemaal niet te kunnen in mijn echte leven. Ik ben gewoon heel goed in het flirten in het dagelijks leven. Maar toen ik eenmaal terug was uit Miami en uh, op een diepe uh, soul-searching sessie ging. Dat doe je toch als je een uh, videomodel bent geweest, uh, een weekje lang. Toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk ook helemaal niet zo heel goed kon flirten. Tenminste, als ik... Uh, mijn best deed om te flirten. Ik merkte als ik ontspannen was en als ik uh, er niet zo mee bezig was... dat ik best een flirter type kon zijn. Maar zodra er een intentie achter zat, lukte het voor geen meter. En ik dacht, weet je wat, het is Pasen, de lente begint... we gaan weer met elkaar flirten. Ik dacht, ik ga het vannacht met jou hebben over flirten. Kan iedereen het? En is het iets wat je kan leren? En heb je het überhaupt nodig of is het een beetje... Overrated, Zoals ze dat in Amerika zeggen, is het eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Daar ga ik vannacht met je over praten. Maar voordat we samen in gesprek gaan, eerst even het volgende. Want onze lustverslaggever Dennis, groot jong talent bij BNN... die dacht ik ga even de straat op om te vragen hoe dat zit met de Nederlanders. Hoe flirten wij? En dit is uh, wat hij uh, mee terugbracht. <lacht> hoe flirt ik? Ik um, weet niet, een beetje plagerig. Ja, een beetje plagerig en, en lachen en slaan en zo. Naar de lijf kijken en zo. Een beetje oogcontact. Laten we het zo zeggen, het meisje komt gewoon zelf naar ons toe. Dat is het. Um, nou, gewoon een beetje... Kijken, glimlachen. Ja, het verschilt met mijn ogen, hè? Een beetje het gewone, lief lachen. Lang oogcontact maken, ik weet het niet. Gewoon het aflopen. Nou, op de kont slaan. Leuke kleren proberen te dragen en uh, heel, heel vaak langslopen. Ja. Nou, dan stap ik op een meisje af en dan uh, begin ik gewoon een leuk gesprek, toch? Dat, uh, zo gaat het toch? Ik kijk, ik kijk iemand gewoon heel lief aan. En als die persoon naar mij terugkijkt, dan weet ik dat hij misschien ook dezelfde interesses heeft. En dan kan je op iemand af gaan stappen. Of iemand stapt op jou af, omdat hij ziet dat je naar hem kijkt. En Zo flirt je een beetje. Zo flirt je een beetje. Je hoort heel vaak de woorden... Um, uh, nou, gewoon. Nou, gewoon. En daaruit concludeer ik dat het is natuurlijk... niemand weet precies te omschrijven hoe die nou flirt. Het is natuurlijk half bewust, half onbewust. En het is, je weet nooit of je het echt goed kan. Tenminste, dat is mijn eigen ervaring. Wat is jouw ervaring met flirten? Kan je het goed of kan je het niet zo goed? En hoe doe je het dan? 0800-1121, 0800-1121. Mag ook sms'en. Doe dat naar 9090. Doortje lust, tik je als eerste in. Dan laat je een spatie vrij en dan... Hoe jij flirt en of je het goed kan. Straks in Boys Bar wordt er openhartig gepraat over um, nou, mijn BNN-collega's... en hoe goed die dan wel of niet kunnen flirten. En ik ga bellen met Tijn van Ewijk later in dit uur... want die gaat ons vijf tips voor een flirterige zomer meegeven. Ja, Ik, ik voel je op dit moment trillen op de bank of in de auto. Dat zijn natuurlijk vijf tips die je niet mag missen. Maar ik heb ook heel veel fijne muziek voor je. Ik heb een Nederlands talent dat op dit moment in Japan is. En daar allerlei shows geeft en ongetwijfeld mateloos succesvol is. Ik hoop dat ze snel weer terugkomt, zodat ze hier ook weer shows kan geven. Maar altijd leuk als Nederlands talent het goed doet uh, buiten onze landsgrenzen. Jovanka heb ik met Flirting with the Sun. i'm not the only one i'm not the only one Heb je soms ook niet dat je zou willen kunnen dat je soms in het hoofd van een ander kon kijken. Gewoon heel even om te kijken wat iemand denkt over een bepaalde kwestie, over een bepaald taboe onderwerp. Of gewoon over wat we allemaal meemaken in het dagelijks leven. Nou, ik, ik heb dat voor je, ik heb dat voor je. Want uh, in onze BNN bar, Boyd's Bar, zitten elke week mijn vijf collega's openhartig te praten over alles wat er hier voorbij komt in de show. Het is echt alsof je even een vlieg op de muur bent... van een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Nou, nu heb ik het heel zwaar eigenlijk. Het zijn gewoon vijf vrienden die gezellig aan het praten zijn. Ik heb Edwin, Olaf, Leslie, Sophie en Stef... die praten over flirten. Boy it's Ja, vind ik hartstikke leuk. Maar zet je dan een uh, knop om? Dat je gewoon zegt van denkt van nou dan ga ik flirten of kun je het eigenlijk niet uitzetten? Nou, flirten is of niet al, is ook wel een soort van uitwisseling van bevestiging. Of niet altijd Aanlijk. gelijk van de, ja. ja precies, ik ja, hoef er niet gelijk erbovenop. Het is een beetje elkaar complimenteren. Ja, want ben je twee leuk? Het ziet er sexy uit. Ik hoef niks van je, maar toch. Daag. Maar dan Daag. ben je het ook terug, bedoel je? Ja. ja. Ik heb altijd het idee dat flirten, uh, ik bedoel iedereen kletsen over flirten en je zegt flirten kun je inzetten in het zakenleven ook. Hè. Maar dat flirten soms ook wel een beetje overschat wordt, want heel veel mensen die kunnen helemaal niet flirten. Dat is waar. Nee. En ik kan zelf ook absoluut niet flirten. Je uh... zit gewoon nu met ons allemaal te flirten. Ja. Ja. Ja, ik heb maar het dus nou, niet eens door, kan je nagaan? Ik het zo met je doen. Yeah. Oh joh. Ja. <laughs> Misschien kun je juist beter flirten als je niks van elkaar hoeft. Want als ik echt iemand leuk vind en ja, ik moet dan dat flirten... Dan ga je niet Ja, dan word ik er heel ongemakkelijk van. Ja. Maar als je gewoon echt denkt, ook oh, heb niks te verliezen en gewoon een beetje... Net als met collega's, ja, maakt ja. het echt niet uit. Dan kun je gewoon ja. dat... Dus je alleen ja. een veilig flirten. Zeg maar. Ja, veilig flirten. Maar je kan toch ook gewoon flirten. Ik heb echt super vaak als ik in een bar ben of ergens waar ik bier in moet halen of iets anders... Dat, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar dan is het heel vaak... Wat krijg je van me? dan zegt hij een high five. Of een kusje. Dan heb ik het denk ik niet eens zo heel erg doorgehad, maar dan heb ik gewoon heel aardig gedaan en dan denkt hij waarschijnlijk dat ik hem gewoon heel erg aan het versieren was. Maar dan krijg ik wel gratis bier. Ja, maar dat zijn gewoon mannen die in ieders onderbroek willen kruipen. Ja, maar daar kun je wel veel meer te is. Ja, wel. Ja, wel. Ja, wel. Luister, Sophie is echt een super hot ding. Daar is echt dat niet. Ja, het is sowieso. Ik sta van het, uh, <laughs> Maar er zijn wel, inderdaad, volgens mij zijn er wel gasten. En die geven je dan het gevoel dat je denkt: oh, ik ben speciaal. Maar die doen dat gewoon op één avond. Gewoon met honderd. Ja. Gewoon met alles wat gewoon. Uh, ja, ik wou iets lom, zeg maar gewoon alle vrouwen. Nee, Hebben jullie nooit het gevoel dat, je, uh, dat iemand met je flirt? En dat je pas achteraf denkt van, oh, wacht even, dat was een enorme flirt. Ja. Ik heb dat nam ik had het namelijk, ik heb wel eens gehad, dan, dan kocht ik iets in de winkel. Dat was een heel zware praat En toen zei ik van, uh, nou, die, die, uh, ik ben met de bus, dus die kan ik niet alleen naar huis krijgen. <lacht> Wat voor Dat <zwaar. lacht> is <Ja. lacht> uh, een gitaarversterker. Hele, een hele grote gitaarversterker. Uh, okay, yeah. Dus ik zei van, ik ben met de bus, ik krijg het niet alleen naar huis. Bezorgen jullie hem ook? Uh, dus toen werd gezegd, oh ja, we rijden wel even naar je huis toe. Dus toen werd het ding, werd na sluitingstijd bij mijn huis bezorgd. En toen, uh, en was een vent die hem kwam bezorgen. Terwijl ik ben enorm hetero. Uh, enorm. En, enorm hetero. Okay, ik voel echt mijn hart <laughs> en Maar die bleef dus die dat ding. En die bleef nou heel ongemakkelijk in dat halletje staan. Ja, die wou gewoon geld hebben. Ja, nou volgens mij, want hij ging dus helemaal weg en toen kreeg ik nog een sms van hem ook. Want ik had mijn nummer gegeven, mocht hij het niet kunnen oh. vinden. Hij had mijn nummer gevraagd, overigens. Ook dat had ik, helemaal zag ik niks in. En toen kreeg ik daarna dus een sms'je nog: van, dat, ja, dat hij het zo jammer vond, dat hij, dat hij meteen weer weg moest. En pas toen viel het kwartje bij mij, maar ik had er dus helemaal niet door. En toen ging ik terugredeneren en toen was die gast dus de hele tijd, dat ik ook in die winkel was. Ja, lag er echt zo dik bovenop ja want ik oh, zorg dat je. Is dat ja altijd dus de dus ja. tijd te sturen te ja. ja. Oh, maar, oh, maar jullie oh. hebben het altijd door. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee ja. niet altijd. Maar het is ook soms dat ik, dat ik wel voor de grap dacht: ik dan zo veilig aan het flirten was. En dat dan een dude heel erg boos werd als hij erachter kwam dat ik een vriend had. Zo van dat ik een soort van. dat hij zijn tijd even had ja. verspeeld... en deze ja. flirten. Ja, zo, dat zo dan... van dat je hem een, een soort van. hoop hebt. Ja. En daarna verontwaardigd is van ja. waarom geef ja. je hem dan überhaupt aan? Me? Ja, nou. Ja. Je zit ja, nu op twee manieren kan. te luisteren. Of je hebt dat inderdaad meegemaakt en dat je dacht, ja. Ik was gewoon een beetje gezellig aan het kletsen. En voor ik het wist, had ik verkeerde verwachtingen geschept, geschopt, geschepen bij een ander. Of jij bent diegene waarvan je denkt, ja, nou, jij hebt me de hele avond lopen opgeheilen. En uiteindelijk is er niks meer van gekomen. Het zijn natuurlijk allemaal herkenbare scenario's. Wat heb jij daarin meegemaakt? Heb je wel eens met iemand gefleurd per ongeluk? En dat iemand dan achteraf zei, nou, ik heb dat echt heel anders ervaren. Of ben jij inderdaad wel eens diegene geweest... Waarvan je dacht, nou, er wordt echt onwijs met mij geflirt. En uiteindelijk had degene die met jou flirtte gewoon een relatie. En zei die, oh nee, nee, ik was helemaal niet met jou aan het flirten. Heb je dat wel eens meegemaakt? En hoe dan? En wat gebeurde er dan? En hoe ging je daarmee om? 0800-121, 0800 1121. -0800 Mag ook even mailen, doe dat naar lust.nl. Straks gaan we bellen met Wil Berghuis, onze huissexologen. Die gaat ons vertellen of er altijd een seksuele ondertoon zit in flirten of niet. En we gaan horen straks uh, de vijf zomertips. De, flirt, nee, de vijf tips, ik moet goed zeggen, voor een flirterige zomer van Tijn van Ewijk. Die werkt bij Master Fleur. dus... Uh, dat wordt uh, kennis die je niet moet of mag missen, maar ook veel hele fijne muziek. Het is toch zaterdagnacht en je wil naast al dat geklets natuurlijk ook een beetje genieten van uh, mooie muziek, zoals bijvoorbeeld uh, deze plaat Times Like That, splendid. Times like that, hold you to its call to show some love and affection as attraction are fading Baby, if you need a little love, you must feel the connection when we're relaxing. I get it. Times like that, don't be scared. Pick up your phone, give me a call. A Nacht in Lust een zeer serieus en spannend onderwerp. Want we gaan het namelijk hebben over hofmakerij van voorbijgaande aard. Klinkt heftig, hè? Nou, ik heb gewoon heel even de dikke vandalen erbij gepakt. En opgezocht hoe je flirten, want daar gaan we het over hebben... nou, op een hele chique manier kan zeggen. Nou, hofmakerij van voorbijgaande aard. Hartstikke leuk, frivol luchtig onderwerp. En wie beter dan de show te beginnen, kletsend over flirten... met onze eigen huisseksoloog Wil Berghuis. Wil, goedenacht. Ja, goeienacht, hallo. Wil, ik denk dat iedereen er wel van houdt, van het flirten. Mm -hmm. Maar hebben we het nodig in onze levens? Of is het een soort luxe? Is het een soort luxe dingetje? Nou, ja, jij ja, zegt het is echt wel mooi, want ik denk dat iedereen er van houdt, maar dat weet ik niet hoor. Ik denk, denk uh, dat niet iedereen, uh, ja, misschien houden ze er wel van, maar sommige mensen zeggen van ja, ik kan het niet. Hè. Ik, Ja, dat doe ik gewoon nooit zo. Of uh, ik weet niet hoe het moet. En... Uh, ik denk wel dat het uiteindelijk iets is wat het leven wel uh, een beetje een extra ja, glans geeft. Tenminste, ik vind het wel in contact met mensen dat je een beetje mag flirten. En het blijkt ook steeds meer uit onderzoek dat, dat flirten je ook goed doet. Hè? Dat het uh, uh, relaties uh, wat makkelijker maakt. En uh, dat je de entree bij bepaalde mensen ook wat makkelijker maakt. Dus, ja, het is, het is wel leuk. Ik, ja, ik hou er zelf heel erg van, maar ik vind het ook leuk als mensen het kunnen. Uh, op een bepaalde manier contact maken. Ik vind die hofmakerij, vind ik wel leuk. Ja, ja, ja. Dat klinkt wel leuk. Ja, ja. Maar ja, ik vergelijk het vaak uh, ja, met uh, nou, een vriendelijkheid uh, met nog een extra laag eroverheen. Ja. Het, is een en, beetje, uh, het is een beetje het glijmiddel van ons sociale bestaan, dat ja, flirten. Dat is nog mooier gezegd. Goh, die tekst was eigenlijk <laughs> van mij. Het ja. glijmiddel van ons sociale bestaan... Ja, wanneer ben je nou aan het flirten en wanneer ben je nou aan het versieren of wanneer ben je nou aan het benaderen? Want het is een beetje een grijs gebied, hè? Ja, ja nou ja, ik denk wel dat er, dat er wel een, een grens tussen zit. Uh, flirten in het algemeen is gewoon ja, leuk contact hebben met mensen op een beetje speelse manier en um, he, communiceren op een leuke speelse manier, een vriendelijke manier. En uh, ja, als je aan het bent, dan ligt er echt wel een doel onder. Dan, dan ben je aan het flirten om iets. Hè. Dan uh, bereik, wil je een bepaald doel bereiken. Namelijk uh, diegene uh, ja, zover krijgen dat hij uh, misschien wel met je mee naar huis gaat. Ja. En uh, dat is net wat anders. Terwijl uh, ja, flirten in het algemeen hoeft niet een specifiek doel achter te zitten. Dat, uh, dat doe je gewoon omdat je het leuk vindt. Omdat je iemand leuk vindt. En uh, dat ook wil laten merken. Dus dat, dat denk ik wel een belangrijk verschil. Oké, okay, daar zit een bepaalde... Doelloosheid invloert een bepaalde frivoliteit. Het is wat luchtiger. Ja, het is wat versieren. luchtiger, ja. ja. ja. Kan het iedereen het? Strategisch. Nee, niet iedereen kan het. Zeg ik net al. Sommige mensen zeggen van ja, het is niks voor mij hoor. Dat kan ik helemaal niet. En ik, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die het graag zouden willen kunnen. Maar ja, die gaan het echt nooit leren. Nee. Weet je dat ik dus... ook altijd dacht dat ik het niet kon? Ik dacht, yeah. ik weet niet hoe het werkt. Maar dat kwam toen omdat ik te veel dacht dat er regels voor waren. Mm -hmm. Terwijl toen ik dat een beetje losliet en me wat meer ontspande in contact mm -hmm. met, uh, met, met sommige jongens... Dan, uh, toen, toen werd het in één keer vanzelf per ongeluk bijna een flirt. Soms. Ja. ja. Soms. ja. Zie je wel, je kunt meer dan wat je denkt. Ja. <laughs> dat is ook een beetje het thema van deze show altijd. Wil, ja. flirten binnen relaties. Want uh, er zijn menig vrouwenfilm, is daar, uh, uh, is daar, uh, gaat het daarover. Mm -hmm. Twee mensen die een relatie hebben en dan de ene is een heel flirterig type en de ander ja. is wat minder flirterig en die weet niet precies hoe daarmee om te gaan. Nee, het kan natuurlijk ook een beetje bedreigend zijn, hè? zeker als je niet uh, weet van uh, ja, waarom flirt iemand dan. Kijk, wat ik net zei, het belangrijke verschil, hè? als je gewoon flirt om aardig te zijn en contact te maken en iemand complimentjes te geven, dan, uh, dan is daar helemaal niks mis mee, is het ook helemaal niet bedreigend voor een relatie. Maar als je flirt met, met een bepaald doel, en met name om iemand in je armen te krijgen, ja dan, en je hebt een relatie, dan kan dat natuurlijk voor de ander wel eens een beetje bedreigend aanvoelen. Dus dat, dat snap ik wel. En als je de regels van het spel zelf niet kent en dat ook niet kunt doorzien, dan kan iets natuurlijk toch veel bedreigender zijn dan als je dat zelf ook kunt. En ja, ja. Dan, dan denk je van nou, dan ben ik daar niet zo bang voor. Nee. Zit er altijd een seksuele ondertoon aan een flirt? Nee hoor, nee, ik denk het niet. Uh, ook hier hangt er weer vanaf wat je ermee wilt. Je moet wel oppassen, ik ben zelf ook nogal flirterig. En uh, dat ik zeker, ja, toen ik wat jonger was, niet altijd door had van uh, oh, als, als uh, mannen dan met name daarop reageren, dat ze wel vele andere bedoelingen kunnen hebben. En dan, oh jeetje, moest ik dat allemaal weer terugdraaien en zo. Want dat was mijn bedoeling dan helemaal niet. Wat een heerlijk dus, probleem. Jij bracht mannen per ongeluk vaker dan de bedoeling was uh, de hoofden op hol. Ja, dan, dan denk je, oh, jeetje, maar dit bedoel ik helemaal niet. Ik wou gewoon alleen maar aardig zijn. En uh, ja, dat kan wel het risico zijn van flirten. Als iemand dat niet helemaal goed begrijpt en uh, daar hele andere verwachting bij heeft, dan uh, moet je daar wel uh, op tijd bij zijn en dat ook weer kunnen corrigeren en rechtzetten. Ja, even een vrouwenkwestie. Het is in elk geval een... Uh... Een onderwerp wat vaak in vrouwen gesprekken... dus vrouwen die met elkaar in gesprek gaan, dan komt het even voorbij. Ja. Flirten binnen een zakelijke context. Mm -hmm. Er zijn vrouwen die zeggen, nou, absoluut niet doen. Nee. Uh, je denigreert jezelf. Uh, je moet op basis van je kwaliteiten worden gekozen. En niet omdat ja. je zo flirtig bent en leuke een-tweetjes kan hebben met, uh, met de directeur. En er zijn andere ja. vrouwen die erbij zweren. Ja. Die zeggen, je kan eigenlijk niet... Uh, vooruitkomen, uh, zowel zakelijk niet als uh, in, het, uh, in het persoonlijk leven niet, als je ja. niet een beetje flirterig bent. Ja. Waar sta jij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, bij die laatste categorie. Ja? Jij zegt, je moet een beetje flirten together Ik ben flirten door mijn carrière heen gegaan. <laughs> ja, ik bedoel, ja, god, ja, het is ook een beetje wat past bij je. en. Uh... Ja, ik, ik vind het gewoon heel leuk om, om een, op een beetje een leuke manier. En dan, goh, wat zie je er leuk uit. Ja, en ik werk natuurlijk in ziekenhuizen, en lopen al die knappe dokters en zo. En, ja, sommigen zijn er natuurlijk vreselijk gevoelig voor. Sommige mannen en anderen Nee, helemaal mannen. niet. Ja. Dan flirt ik me stijf en dan gebeurt <laughs> er helemaal niks. Maar, ik denk, wel, maar dat hoeft niet alleen met mannen. Dat kan natuurlijk ook met vrouwen. Dat je gewoon ja, een beetje een, een flirterig contact hebt met vrouwen. Dat je zegt van, nou, we hebben het gewoon leuk samen. En uh, wat we hebben we toch een, een leuk contact. Het is ook heel veel humor. Ik vind het ook heel veel humor. En een beetje spelen met woorden en zo. Ja, flirten is, is een spel. Ja, ik vind er gewoon bij horen. En als je het kunt, dan... Uh, en, en die andere is daar gevoelig voor. Ja, waarom niet? Ja. Waarom niet? Ja, nou ja, dat vind ik wel een mooie vraag. En die kunnen we meteen aan al onze luisteraars stellen. Flirten is een spel, zeg jij terecht. Mm. En dan wil ik eigenlijk aan jou thuis vragen. Of misschien zit je in de auto... Is het een spel dat je moet spelen? In het zakelijk leven en in je persoonlijk leven? Of zeg je, nou dat flirten, dat is helemaal niet zo nodig. Dat is een spel wat je ook heel makkelijk links kan laten liggen. Want uiteindelijk brengt het je niks. Flirten het spel. Te spelen of niet te spelen. Ik hoor het heel graag van je. 0800-1121, 0800-1121. Of even sms'en, dat is lekker makkelijk. Doe je naar 9090, tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij en dan of je moet flirten in het leven, of dat het je helemaal niks brengt... en dat je dat spel beter links kan laten liggen. Lieve Wil? Ja? Ik ga je straks weer terugbellen, want wij hebben altijd luisteraarsvragen voor jou. Aha. Nou... Blijf je wakker? Uh, ik ga graag, ik wacht erop. <laughs> kijk, kijk, dat is nou een antwoord waar ik vrolijk van word. Tot straks, lieve Wil. Ja, tot zo. Doei. Doei. She'll say I'm lucky. Woo. She'll say I'm a man. We'll talk on for hours, as long as I understand. I go on without a say, say, but every day ain't the same. Robin Thicke in zijn early days toen hij alleen nog maar thick heette met zijn brand new Jones. Deze Robin Thicke die je hier hoorde, uh, groot Amerikaanse soulzanger, die gaat ook weer meedoen aan een um, talentenjacht. Niet de The Voice of Holland en ook niet uh, Idol en uh, X-Factor. Nou, nee, je hebt in Amerika een show die heet Duets en daar zijn uh, ook weer allerlei coaches die dan jong talent mentoren. En uh, deze Robin Thicke zit samen met Lionel, Richie en Kelly Clarkson in die show. En die gaat uh, een ander mans carrière ontzettend groot maken. Nou, fantastisch, allemaal leuk. Flirten, daar hebben we het vannacht over. En het kwam al even voorbij in een gesprek met uh, Wil Berghuis. Maar flirten terwijl je een relatie hebt kan ingewikkeld zijn. Jij bent een flirterige type. En jouw geliefde helemaal niet zo. En die begrijpt dat dan niet helemaal. En dat kan soms voor uh, frictie zorgen. Robin, goedenacht. de inderdaad. Hoi. Jij uh, hebt zelf een relatie van anderhalf jaar. Heeft een ja, vogeltje mij goed. ingefluisterd. Hoe Lekker. flirterig ben jij? Um, ja, ik hou wel van, maar zo zeggen. Jij houdt wel van flirten. En als, nou. jij, dan, uh, als jij dan een avond uit bent en je voelt even het flirten je opborrelen... Hoe, uh, hoe, hoe ga jij dan, uh, hoe, hoe doe jij het? Ja, ik, ik flirt gewoon als ik, uh, als ik uitga. Ik vind het ook wel het moet kunnen. Alleen ja je moet, uh, ja, je moet niet te ver gaan. Flirten mag, je, maar je moet niet een stapje verder gaan. Maar hoe bewaak je de grens, hoe doe je dat? Uh, ja, gewoon uh, controle houden over jezelf. <laughs> Wat zeg je? Gewoon controle houden over jezelf. Oké, okay, maar wat mag wel, wat mag niet? Oké, okay, jij, uh, jij hebt een relatie, maar nu sta je in een kroeg of je staat in een discotheek en je ziet een leuke meid en je flirt daarmee. Wat mag dan wel en wat mag niet? Uh, een beetje dansen, een beetje grapjes maken, leuke opmerkingen. Dat mag allemaal wel? Dat mag allemaal wel, ja, ja. Zeker. Vanaf wanneer ga je de grens over? Wanneer begin je in grijs gebied uh, uh, te verkeren? Ja, zeg, begin met zoenen of uh, telefoonnummer te regelen of uh, iets in die grens, zeg maar. Dan ga je de verkeerde ja. kant op. Ja, nee, dat moet je niet doen. Hè? Nee, dan gaat het richting vreemd gaan. Ja. Is dat je wel eens overkomen? Dat je merkte van, nou, ik ben aan het flirten met een ontzettend leuke dame. En ik voel dat het een beetje mijn grens overgaat. Maar het is zo leuk en het is zo spannend en gezellig. Ja, tuurlijk. Heb je wel eens, wel eens meegemaakt? Ja, tuurlijk. Vertel eens. Uh, ja, gewoon, het is gewoon gezellig. En dan, ja, dan uh, ga je gewoon een stapje verder, hè. Hoe ziet dat maar eruit, de, een stapje verder? Maar, maar de volgende dag dan, uh, laat je gewoon voor het is en dan uh, het is het ja, geweest voor een avondje, maar... Maar wat, wat, wat gebeurt er dan het? die avond? Stapje verder zeg je, wat, wat gebeurt er dan? Dat eh, is zoenen. Dan, dan vraag je een nummer en dan uh, wil je misschien Weet dat, plan je misschien om iets af te spreken om uh, de lopende week, maar... IJsland doe je dat niet dan. Nee. Wel eens gezoend ook? Tijdens zo'n nee, flirt dat, zie je met... Dat, uh... Nee, dat niet, nee. Nee, dat is dan echt een grens in je relatie die je uh, goed waarborgt. Hé, hey, en als jouw vri uh, vriendin um, met anderen flirt, als jij er niet bij bent? Dat uh, vind ik niet erg hoor, ik moet het zo lekker doen, vind ik. Ja, vind je dat oké? Okay? Ja, natuurlijk. Ja. Hebben jullie het er wel eens over met elkaar van, nou, ik was gisteren uit uh, met mijn vriendin uh, echt zo geflirt, zo lekker geflirt? Nee, dat niet eigenlijk, maar uh, ze weten al dat ik het niet erg ben als ze het doen. Oké. Okay. En, en, dat, en dat stukje waar jij zegt, ik ben zelf als de grens over gegaan, namelijk uh, door mijn telefoonnummer te geven, ook al, ook al ga je daarna dan niet bellen of ook al neem je daarna niet op. Als je vriendin dat zou doen? Uh, dat zou ik even duidelijk maken dat je het niet leuk vindt. Oh, oh oké. Okay. Dan zou je dan heel duidelijk maken dat je dat niet leuk vindt. Ja, inderdaad. Is dat wel eens gebeurd? Nee, nog nooit voorgekomen. Oké. Okay. Waarvan je tenminste niet, je, niet dat, dat je weet. Ja, ja. Niet dat je... Hey, heb je nog tips? Heb je tips voor um, mannen en vrouwen die het inderdaad ook lekker vinden om een beetje te flirten, ook al hebben ze een relatie, maar wat moeilijker vinden uh, om die grens goed te bewaken? Dus uh, de grens tussen flirten en echt iemand versieren. Heb je nog tips voor die mensen? Uh, niet echt. Ja, luister gewoon naar je gevoel, denk ik. Naar je gevoel luisteren. Als, als je zelf voelt dat je te ver gaat, ja, dan uh, ga je te ver. Hè? Als je voelt dat je te ver gaat, ga je te ver. Vind ik een mooie. Sorry. Vind ik een hele mooie. Robin, fijn dat je even belde. Eh, graag gedaan. En goeienacht. Ja, jij ook. En uh, succes nog met de radio, morgen. Dankjewel. We gaan het uh, ja. proberen leuk te maken. Nou, okay. Fijn. Ja. Mijn vraag aan jou is, flirt het terwijl je relatie hebt. To do or not to do. 0800 -121 0800 -121. Kan het, mag het of moet je daar gewoon lekker ver van weg blijven? Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. dag, <middels> Pendant la nuit Lève-toi, pousser tes dents et lave ton bras dire toi parce que tout va changer aujourd'hui Prépare-toi, tu ma bientôt du sera plus long libre réussir à vous séparer écoute-le t'en fais pas best friend i wish I'd delete offense thought they pas en train de se And Fantastisch nieuws van Facebook. Nou ja, het is eigenlijk helemaal niet fantastisch... maar het schijnt volgens Facebook Research... dat tijdens de winterdagen en in maart... de meeste relaties breken. De, re de meeste relaties verbroken worden. En die status van... heeft de relatie in één keer... Uh, wordt veranderd naar uh, is vrijgezel... of dat die helemaal weg wordt geschroefd van die pagina. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de lente. Want de lente, dan gaat het allemaal kriebelen bij ons. Dan hebben we zin in nieuwe dingen. Nieuwe liefdes. En dan hebben we zin in flirten. Maar ben je er goed in? Kan je het? Weet je van wanten? Ken je de spelregels? Waarschijnlijk niet helemaal. Tenminste, ik, ik, ik ben wel een beetje een flirt... maar ik zou je niet zo 1, 2, 3 een aantal tips kunnen geven. Maar gelukkig hebben we daar mensen voor die dat ontzettend goed weten. En normaal bellen we als we het hebben over de mannelijke psyche... over vrouwen, over liefde en over seks, dan bellen we Tom Gordy. Maar we dachten, we gaan gewoon een keer vreemd met zijn zakelijk partner. Tijn van Ewijk, Goedenacht. <lacht> Nou, wat leuk dat jullie vreemd, maar we willen gaan. Ja, absoluut. Dat heb ik toch wel mooi te danken aan Vodafone. Nou, ja, precies. We proberen Tom te bereiken, maar uh, die is nog steeds niet goed bereikbaar. En we vinden het heel fijn dat we jou mogen bellen. Jullie zijn partners. Jullie hebben samen het bedrijf Masterflirt. Ja, ja. En jullie leren mannen in hun kracht te staan uh, op het Ja, we van... doen eigenlijk drie dingen. Wij leren mannen uh, uh, vrouwen versieren of beter te worden met vrouwen. Wij leren vrouwen de juiste vent vinden en binden. En bedrijven hun klanten verleiden. Kijk. Dat zijn toch best uh, spannende dingen om te leren. Je kan dus leren flirten. Komt je kunt leren, leren flirten, ja. ja. Dus, uh, sterker nog, je kunt het al. Alleen je hebt het afgeleerd. Wanneer hebben wij dat afgeleerd? Toen je een jaar of drie, vier was. En je moeder zei, doe niet zo raar naar die meneer. Oh, ja? Je moet eens kijken naar meisjes en jongetjes van vier. Hoe die flirten. Echt, ja. Die zijn waanzinnig goed. Maar wat doen die dan? Ik heb geen kinderen, ja. dus ik weet dat niet precies. Die maken contact met mensen. Die, die, die, die treden naar buiten. Die nemen initiatief. Die, die laten hun interesse zien in mensen. Daar leren wij dus in die, uh, in die levensfase leren we flirten. Vervolgens wordt het weer afgeleerd. Want je moet normaal doen als kind. En je moet niet te veel aandacht vragen. Want papa en mama zijn aan het praten met grote mensen. Juist. En dan jaren en... later moet je het opnieuw leren. Eigenlijk wel, ja. Tijn. Ik heb nou, dan, nee. ja. Dan moet je eigenlijk gewoon weer in contact komen met, met je natuurlijke flirtgedrag. Oké, okay. gaan wij doen. Want ik heb aan jou gevraagd om uh, een lijst te maken met vijf tips... voor zowel mannen als vrouwen om flirterig deze zomer in te gaan. Ja, dat begint thuis, s ochtends vroeg, met maak je mooi. Maak je mooi. Tip vijf is maak je mooi. Maak je mooi. Het is, het is heel grappig. Uh, uh, heel veel vrouwen roepen, ja, je moet me maar nemen zoals ik ben. Ja. En dan, dan eindigt het vaak in, ja, waarom wil je het niet nemen? Uh, en heel veel mannen, mannen van, ik geloof heilig in evolutiepsychologie. En heel veel mannen, die kleden zich of om te, te, te camoufleren of om af te schrikken. Je moet ja. goed kijken op straat hoe, hoe mensen erbij lopen. Maak je nou gewoon aantrekkelijk. En hoe doe je dat? Betekent dat dat je handen voor geld uit moet geven aan kleding? Of, of nee, hoor, kan dat he? ook op een budget? Er zijn ook gewoon, gewoon goedkope mooie kledingstukken. Maar je moet er aandacht aan besteden. Je en moet er je... aandacht aan besteden. Besteed aandacht aan jezelf. Dat zou, ja. dat zou dan de, de letterlijke tip zijn. Ja, vind ik wel een goede. Tip 4. Richt je aandacht naar buiten. Hmm. Je kent vast de situatie. Je komt iemand tegen op een feestje. Je geeft hem een hand. Uh, uh, hij zegt zijn naam. Jij zegt jouw naam. En je bent hem meteen weer vergeten. Ja dat, is, ah, ja, dat gebeurt mij ook heel vaak. En dan ben je dus met jezelf bezig. Dan ben je niet met, met buiten bezig. Wat, wat gebeurt er allemaal om je heen? Ja, jij bent en, alleen en, maar aan denken aan, oh god, en ik heb een deadline die ik nog niet gehaald heb. En jezus, en, oh, en ik moet betekend. naar huis, en mijn auto, en ik moet naar de APK. En ondertussen hoor je misschien die naam van misschien wel een potentiële grote liefde van je leven niet. Of van een leuke flirt. Ja, precies. Want, want, want flirten, dat, dat zou tip drie zijn. Uh, Welk het rekenen op? Ja, tip drie. Uh, hecht geen belang aan de uitkomst. Oké, okay, dit is denk ik een hele belangrijke voor zowel mannen als vrouwen. Hecht geen belang aan de uitkomst. Motiveer. Ja, het is heel simpel. Als jij een flirt ingaat met het idee van... oh, dit kon wel eens de man of vrouw van mijn leven zijn... Dan, dan wordt het in één keer heel belangrijk en dan is flirten niet meer leuk. Je moet het niet te zwaar maken voor jezelf. Je moet het niet te zwaar maken, we nemen onszelf zo serieus. Ja, dat is wel waar. Ik had uh, vorige week een uh, leuk gesprek met een goede vriendin... die nooit op mannen afstapt en nu mm -hmm. dus voor het eerst op een festival... op een man was afgestapt en had gezegd, ik vind jou zo leuk, zullen we naar de bios... En die jongen die had gezegd van... Uh, oh, ik vind je ook heel leuk, maar ik heb helaas een vriendin, dus dat kan niet. En toen zei ze, ik heb een blauwtje gelopen. Ze zei ik, nee joh. Nee, joh. Oh, nee Je hebt het juist gedurfd. En wat ja, als die vraag zelf was geweest? En je kunt het uh, dan net zo belangrijk maken als je wil. Want het stelt toch niks voor. Nee, het is helemaal niet erg als iemand inderdaad dan niet met je naar de bios wil. Of als iemand nee. niet meteen terugflirt. Oké. Okay. Nee, maar, kijk, de, de gabbers worden allemaal wel eens afgewezen. En er zijn allerlei redenen om afgewezen te worden. Dat maakt toch niet uit. Maak het niet te zwaar. Tip 3, heel mooi. Tip 2, Tijn. Maak contact. En dan, dan. Mannen moeten het initiatief nemen, in principe. Want jouw vriendin heeft het niet helemaal goed gedaan, hoor. Nee, ik vond het is niet zo. Mannen moeten het initiatief nemen. En vrouwen moeten. moeten uh, hem de. de... De kans geven initiatief te nemen. Maar waarom? Want ik heb, mijn, ik heb mijn grote liefde, mijn vriend, ook versierd. Ik heb ook gezegd, laten we het gaan drinken. Ik heb daar wel toen een compleet leugensverhaal bij uh -huh. ik bedacht, omdat ik deed alsof het zou gaan over werk. En dat was toen uiteindelijk niet zo, later nog opgebiecht. Maar ik vond dat heel tof van mezelf, dat ik het initiatief had genomen als vrouw. Ja, en dan moet je hem eens vragen wie nou, wie versiert heeft uiteindelijk. Hebben we het Zonder... wel eens over? Ik zeg, ja. en dan zegt hij, ja jij mij. Oké, okay, heel goed, heel goed. Dan ben je een uitzondering. Okay. Mannen willen namelijk graag het gevoel hebben dat ze, dat ze een vrouw veroveren. En dat die vrouw alleen maar door hun veroverd kan worden. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, ik, dan ben ik inderdaad de uitzondering. Want... Ja, jij bent de uitzondering. <laughs> um, en en, en, en dat, dat zorgt ervoor dat mannen zich ook, maar ook hechten aan een vrouw. Bindingsangst is ook gewoon onzin. Hè? Bindingsangst bestaat niet. Nee? Nee, bindingsangst is... Uh, uh, ik vind in jou niet wat ik nodig heb. Dat is bindingsangst. Van het werkt niet helemaal. En daarom het werkt het niet. Oké, oké. Okay. Okay. Maar goed, uh, maak contact, sta open, stap, neem initiatief, stap erop af. En dan richt je voor tip 2 dus even echt op de mannen. Tijdens ja, nee, want de, de, de vrouwen die moeten het mogelijk maken... makkelijk maken voor de man, die ze leuk vinden om hun aan te spreken. Die moeten openstaan, die moeten een open uitstraling hebben. Nou, die moeten openstaan. Die moeten niet met uh, uh, vijf vriendinnen in de, uh, uh, aan de bar gaan zitten. Maar als ze een leuke vent willen ontmoeten, moeten ze uh, zich afzonderen van die groep. Want geen enkele man komt die groep binnen, binnen rennen. Oké. Okay. Ja, ik, heb dit wel, ik lees dit wel vaker. In zowel man als vrouwbladen. Dan, je moet even een momentje creëren dat die man op je af kan stappen. Ja, je moet hem helpen. Oké. Okay. Tip! Tijn, nou, dit de, is hem, de allerbeste tip: is, ga erop uit, ontmoet nieuwe mensen, leef, geniet en lach. Want als je lacht, ben je mooi. Lachen, oh wat een mooie, wat een mooie flirtip. Lachen op nummer 1, want dan ben je mooi. Tijn, ik vind het fantastisch. Ik nou, vind het leuk. Dat, stel, stel dat er mannen aan het luisteren zijn en vrouwen die denken: nou van die Tijn, daar zou ik wel eens wat meer van willen horen, zou ik wat meer van willen lezen, zou ik wat meer van willen zien. Waar mogen die naartoe? Ja, www.masterflirt.nl. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Tijn, goedenacht en dank Jullie ook, wat rusten. Ja, de vijf flirttips voor de zomer. Ik wil van jou weten hoe ga jij je zomer in. Misschien heb je net je relatie uitgemaakt en sta je open voor nieuwe dingen en denk je ja, ik pak deze tips, ik neem ze te hard en ik ga ervoor. Of misschien sta je er wel heel anders in. Misschien heb je al heel lang een lange relatie en denk je ja, dit geflirt, dit gaat allemaal aan me voorbij. Of ga je ze juist binnen je relatie gebruiken? Wat ga jij doen qua flirten en aankomende zomer? Heel graag wil ik dat van je horen. 0800 1121. Of even sms'en naar 9090. Tik er je lust in. Uh, mag je een spatie vrijlaten. En dan je plannen met mij delen op het gebied van flirten en de zomer. Mesjes binnen op 90 90 en dan ben ik blij om blijft ze sturen. Remco SMS mij en flirt pak denk ik alleen goed uit als de ander ook echt geïnteresseerd is in jou. Niemand kan daarom echt goed of slecht zijn in flirten. Het moet een beetje ontstaan, zegt Remco. Vroeger let ik als man alleen op woorden en lukte flirten nooit is mijn volgende SMS. Nu ik ook op houding en toon let, gaat het veel beter. Ook veel minder behoefte aan seks helpt tijdens het flirten. Waarschijnlijk omdat het dan niet zo doelgericht is. En ik krijg nog een lief smsje waarin staat: De maatschappij is vaak negatief en kritisch ingesteld en flirten is daar een goede tegenbalans voor. Hartstikke mooi. Flirten, inderdaad, daar hebben we het vannacht over. Um, sommige mensen vinden flirten niet zo belangrijk en is het niet zo'n groot onderdeel van het leven. Maar Dara zegt dat het leven zonder flirten waardeloos is. Dara, goeandacht. Goedenavond, ja, ja klopt. Ik, ik vind gewoon nou echt, zonder flirten is het leven gewoon waardeloos. Hoe kun je gewoon zonder, zonder dat te leven, kijk, als ik kijk naar de naar de zeg maar, wereld, de dierenwereld. Als je kijkt naar die de dierenwereld, ja? Dierenwereld die die die die flirten ook eigenlijk, hoe dan ook uh, ongeveer een een tijdje geleden nog, uh, zeg maar... Maar wacht even, twee, wacht. Wanneer ja. flirten dieren dan? En welke dieren? Welke dieren flirten? Nou, je, bedoel ik gewoon nou... Uh, noem, maar gewoon, noem maar op. Van kippen uh, uh, en hanen. Uh, dus <laughs> uh, die haan uh, de hele dag is bezig om, om uh, wat te vinden op, uh, op de grond. Om, uh, om uh, die kippen te voeren en te versieren. Ah, oh, oké. Okay. Ja, wow. voor, een, voor een heel korte, korte relatie, hele, die duurt nog niet eens uh, één minuut of, of, of nog korter. Maar heb jij het nou over het, uh, behalve het flirten, heb jij het over de paringsrituelen uh, van, uh, van bepaalde dieren? Oh, nou ja, dus ik bedoel gewoon uh, niet dat uh, uh, flirten zonder... zonder Ach, als, het, als ik mag vrij praten en vrij zeggen, dus dan zonder seks, kan niet gewoon. Dus die, die, die horen bij elkaar. Flirten en seks horen bij elkaar, zeg je? Ja, ja. Dus je kan niet gewoon die twee uh, uit elkaar scheiden of, of van elkaar scheiden, nee. Ben jij er een beetje goed in, Dara, in flirten? Nou uh, probeer ik echt uh, mijn best te doen. Oh ja? Maar... Ja. Ben je vrijgezel of ben je getrouwd? Heb je een relatie? Nou, ik heb gewoon momenteel ben ik gewoon vrijgezel, maar toch af en toe heb ik gewoon, nou, dan verseer ik je eentje, probeer ik gewoon. En waar doe je dat dan, Dara? Waar ga jij op jacht naar de vrouwen? Ja, naar vooral, het is gewoon echt, uh, nou, uh, bijvoorbeeld, uh, naar bioscoop ga je gewoon, naar uh, uh, café en bar en uh, of, de... zelfs op, op de markt. Zelfs Kom... <laughs> oh, op de markt, op zaterdag op de markt? Ja, ja, hoeft het niet per se op zaterdag zijn. Het kan ook uh, op andere dag zijn en dan... En hoe je gaat het uh, wij, je gaat gewoon communiceren en uh, dus uh, uh, gelukkig hebben wij onze ogen en gezicht en allemaal uh, van onze uh, mimieken hebben wij zo ontwikkeld om, om te communiceren met, uh, met, uh, nou, met vrouwen en met, uh, ja, dus... Met vrouwen en vrouwen weer met mannen. en Vrouwen, vrouwen weer met, vrouwen met mannen, ja, dat mannen bedoel ik gewoon. Dus ja. dan, onze ogen is wat dat betreft heel, heel goed in staat om dat te doen. Oké, okay, dus we moeten eigenlijk wel als mensen. We, alles aan ons lijf en alles in ons is zo gebouwd... dat we eigenlijk alleen maar zouden moeten flirten. Ja, ja precies, precies. <laughs> dus het is gewoon kijken... Uh, Alleen maar op aarde, op aarde al, zijn alleen maar mensen, wij, ja. maken die, die flirten of die seks en die, die liefde zo moeilijk. Vroeger en dat moeten we echt... niet meer doen. Hem? Dat moeten we niet meer doen, de liefde te moeilijk nee, maken. Nee, natuurlijk niet. Gewoon, kijk, wij, moeten wij leven één uh, keer op aarde, meer niet. Dus dan, dan gaan wij gewoon echt uh, de ene generatie verdwijnt en dan komt de nieuwe. En dan, wij moeten gewoon van elkaar genieten... als man, als vrouw en uh, genoeg hebben. We moeten genieten van elkaar als man en vrouw. Nou, ik krijg nu een sms'je toevallig binnen... Een smsje van Stefan zegt, Dara uh, heeft helemaal gelijk, moet veel meer geflirt worden en veel minder zorgen gemaakt worden. Dus uh, Dara, je hebt medestanders. Wat fijn dat je belde, Dara. Uh, nacht. blijf lekker luisteren tot twee, uh, tot twee uur, tot vier uur vannacht praten we over flirten. En misschien heb je wel iets toe te voegen aan het verhaal van Dara. Moeten we onszelf wat minder serieus nemen en moeten we meer genieten van onze tijd op aarde... Door meer met elkaar te flirten, door meer met elkaar uh, te vrijen, door elkaar vaker en meer te versieren. Of denk jij, ja, het is al zo'n losgeslagen bende hier op aarde? We moeten juist dat helemaal niet meer doen. Mag allemaal langskomen. Bellen. 0801-121-0801-121. Ik heb zwart goud voor je klaarstaan. Black Gold, Esperanza Spalding. Oh. Your head as high as you can High enough to see who you are Little man Life sometimes is cold and cruel Maybe no one else will tell you So remember that you are sms'jes binnenkrijgen. En dat is prettig. Uh, eerder vroeg ik je... heb je wel eens een enorm misverstand gehad rond het flirten? En daar kreeg ik deze sms op. Toen een vrouw me bij het flirten om de nek vloog... was dat het begin van een lang en heftig misverstand. Voor deze man voelt versieren soms als oplichting. En ik krijg door rijden. Ik flirt graag veel en bijna overal. En daar moet je gewoon van genieten. Want flirten is onschuldig en plezierig. Dankjewel. In de tweede uur gaan we doorpraten over flirten. Gaan we praten over zakelijk flirten... En het verschil in flirten in verschillende landen. Het schijnt namelijk dat de Nederlandse man er helemaal niet zo goed in is. Hoe? Dat hoor je straks. En. En. En.